11 uur. De Radio 1 Sports Show. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Wat moet je als ondernemer doen om succes te hebben in crisistijd? En Zuid-Soedan werd een jaar geleden onafhankelijk. Wat heeft die status het land gebracht? Nu het NOS Nieuws met Jan van der Putten.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 De politie kan niet zomaar het rijbewijs innemen van dronken fietsers. Dat zegt woordvoerder Jelle Egas namens de korpschefs. Als je niet te boek staat uh, met, met eerdere alcoholfeiten met een motorvoertuig... en je komt niet in de politiesysteem voor... Dan, uh, dan kan je niet zomaar je rijbewijs kwijtraken als je dronken op de fiets wordt, uh, wordt staande gehouden. Egas reageert op een bericht in het Nederlands Dagblad dat bij 9 van de 25 korpsen het rijbewijs wordt ingevorderd als iemand dronken op de fiets zit. Volgens het landelijk parket gebeurt dat incidenteel en in voorkomende gevallen wordt de zaak meestal snel door de rechter hersteld. De handel in aandelen DE Masterblenders 17,53 is vanochtend officieel van start gegaan. Op de Amsterdamse beurs schommelde het aandeel van het koffie- en theebedrijf vanochtend rond de 9,80 euro. En dat is iets hoger dan verwacht. De afgelopen weken werd al gehandeld in de aandelen via de grijze handel. Beleggers konden in die periode alleen opdracht geven om aandelen te kopen of te verkopen. Vanochtend zijn die orders afgehandeld. DA Masterblenders is afgesplitst van het Amerikaanse moederbedrijf Sarah Lee. De officiële beursgang van het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf kon pas vandaag beginnen, omdat er nog een aantal technische en juridische procedures doorlopen moesten worden. Het Holland Heineken House is onderweg naar Londen. Vijftig containers met spullen worden in etappes verscheept. De eerste schip is om 10 uur vertrokken uit de haven van Amsterdam. In die containers zaten onder andere bouwmaterialen, koelkasten, serviesgoed, frisdrank, fuste bier en biertaps. Alles om tijdens de Olympische Spelen goed te kunnen feesten. Het team van het Holland Heineken House is in Londen begonnen met de opbouw van het officiële Nederlandse huis. Waar NOC NSF gastheer is. Over ruim twee weken moet het klaar zijn. Dan nog het weer. Bewolkt en in het binnenland enkele buien. Vooral in het noorden en in Limburg ook wat zon. Vrij veel wind en het wordt 18 tot 22 graden. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Waar huurt u IT-pro's in? Bij een system-integrator, een softwarehouse, een detacheringsbureau of rechtstreeks online? Regel het zonder risico's met IT-staffing en verzeker u van de perfect match.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 duits soedan via de feest toen het een jaar geleden onafhankelijk werd. Wat is er over van het optimisme van toen? Dat bespreken we met Arjan Heenkamp van Artsen zonder grenzen. En wat moet je doen om in tijden van crisis toch succesvol te zijn als ondernemer? Daarover gaan we het hebben met twee jonge mannen die zijn uitgeroepen tot beste jonge ondernemers van 2012. Eén van hen, Bern Damme. Hadden jullie die titel liever niet apart gewonnen van elkaar? Nee, ik denk uh, dat we het uh, allebei verdienen. En het zou een beetje raar zijn als de een het zeg maar wint en de ander niet. We uh, nou, dus gaan als team gaan we voor de overwinning. Uh, en uh, ja, ik denk dat terecht ze het allemaal hebben gepakt. Nu is de staking op de Noorse oliebooreilanden. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. In Noorwegen dreigt de olie- en gaswinning op zee in gevaar te komen... door een staking die nu al twee weken duurt. De werknemers van negen boorplatforms hebben het werk stilgelegd. Correspondent Rolien Kreton, goedemorgen. Waarom willen ze niet meer werken? Wat zijn hun eisen? Ja, ze willen beter pensioensvoorwaarden. Ze willen stoppen met uh, 62 jaar en volledig pensioen krijgen. Uh, en daarom ligt inderdaad die olie- en gaswinning op negen boorplatformen stil. En ze hebben uh, ja, na twee weken onderhandelen komen ze er toch niet uit. Uh, de Noorse regering kan uh, ingrijpen, maar dat hebben ze tot nog toe niet gedaan. Ze hebben alleen uh, bemiddeld. Dus ja, nu hebben de oliemaatschappijen gedreigd om dan de hele Olieproductie eh, stil te leggen. Dat kan eh, morgen gebeuren. Ja, en kan de regering dan ingrijpen of moeten ze dat accepteren? Nee, de regering uh, kan ingrijpen, dat kan heel snel. Uh, en de verwachting is ook dat ze dat uh, zullen gaan doen. Ja, en dat is omdat uh, de olieindustrie uh, zo'n grote rol speelt. Dus uh, Noorwegen is de, de achtste olieproducent uh, ter wereld. De tweede uh, gasproducent na Rusland. Dus ja, dat laten ze niet gebeuren. Dus de verwachting is als uh, oliemaatschappijen ma de olieproductie morgen helemaal stil gaan liggen, leggen, dat de regering dan zal uh, ingrijpen. En ja, in de werknemers die nu staken, moeten we daar medelijden mee hebben? Worden die slecht betaald en zo? Nee, daar moet je geen medelijden hebben. En dat hebben de Nooren ook uh, zeker niet. Dus deze werknemers die krijgen uh, weinig sympathie van, uh, van de Noorse bevolking. Kijk, uh, deze mensen zijn een van de best, uh, van de best betaalde uh, beroepen in, in Noorwegen. Dus uh, ja, mensen denken toch, uh, ze moeten niet zeuren. En ze moeten dit gewoon accepteren. Mooi, ze moeten niet zeuren. Roelien Kreton, dankjewel. Graag gedaan. Gaan we meteen even naar GioLippens. Want we hebben weer wat Nederlanders over de streep. Albert Timmer was dus al over de streep gekomen. 58-06. Dat was zijn eindtijd. En dan kijk ik eventjes naar de snelste tijd die tot nu toe gereden is. Dat is Gustave Larsson. Een Zweed in dienst van Vakansvollei. Nederlandse ploeg dus. Hij won dit jaar al de openingstijdrit van Parijs-Nice. Hij werd uiteraard ook weer Zweedskampioen tijdrijden. En hij verplettert de beste tijd die tot nu toe in de boeken stond van Brice Veu. De nummer laatste in het klassement trouwens. Die Peter het, maar even met 3 minuten en 14 seconden. Dit is dus een tijd die vandaag nog wel eventjes hoog zal blijven staan in het klassement. Kijk nog even verder naar andere Nederlanders. Timmer dus voorlopig derde op 3,47 van Larsson. En dan zien we Tom Velers. Die zien we op de negende plek staan. Op 5,11 van Larsson. Maar er zijn nog maar 13 man binnen. Inmiddels wel, lieve Westra op het parcours. Hij is van start gegaan voor zijn tijdrit. En laat dat nou de renner zijn waarvan we nog iets kunnen verwachten in deze tijdrit. Want hij werd in Emmen een paar weken geleden. Nederlands kampioen tijdrijden. De beste tijdrijder van Nederland, dus op de weg. En we gaan afwachten wat zijn tijden zullen zijn. Wie weet, misschien kan hij wel in de buurt komen van die tijd van zijn ploeggenoot Gustav Larsson. Zelfs, zelfs in crisistijden zijn er succesvolle jonge mensen die geloven dat zij met hun product de wereld gaan veroveren. Nou, hier zitten twee van zulke mensen. Ze kregen een prijs als beste jonge ondernemers van 2012. Bernd Damme en Stijn Pelle. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Waarom die prijs? Om maar even mee te beginnen. Uh, ja, waarom die prijs wordt uitgereikt of waarom wij hem gewonnen hebben? Het <lacht> lijkt me ook een heel interessant ja. verhaal, maar vooral waar u, waarom jullie hem gewonnen hebben. Uh, nou ja, ik, ik denk omdat wij als uh, geen andere jonge ondernemer in staat zijn om heel snel te leren. Uh, en dat dat het su succes van ons verklaart. De, wat verkopen jullie? Uh, wij verkopen stropdassen. Ah, ik zat me wat te vragen, wat zien ze eruit, die mannen? Ja, ja. Die jullie nu omhebben, denk ik. Ja. Ja. Even ook te zien trouwens op de webcam Radio 1.nl. Uh, want ik zit even goed te kijken, want ze zijn niet uh, gebreid, gebreid ja. of gehaakt. Ja, hè? klopt. Ze zijn ja. gehaakt. Ja, ik, denk, ik vind ze heel mooi, maar het doet een beetje ouderwets aan. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat zou je denken. Maar het is juist niet bedoeld om te dragen als je bij de bank werkt of als je accountant bent. Uh, maar meer als fashion item. En bij de publieke omroep gebeurt dat gelukkig ook. Dus even jullie collega's, van Huis draagt bijvoorbeeld. Oh ja? ja uh, of Matthijs van Nieuwkerk. Uh, ja. Dus oudbollig, nou, dat zou ik niet zeggen. Zelfs op de redactie wordt hier een zelfs de das gedaan, daar kom ik net achter. Die, hè heb je net ja. ja, welke redactie ben je geweest? Ja, bij, uh, moet je weer bezeezen bij, uh, bij het journaal op 3. Oké, okay. ja, Jong, jonge gedaan. mensen dus vooral. Jonge mensen, ja ja, uh, maar ook wat ouder. Uh, Halbe Zeldstraat heeft hem bijvoorbeeld ook gedragen. Maar mag jij voor al deze mensen, heb je gevraagd van mag ik noemen dat jij... Uh, nou ja, als ze het ben? voor de camera dragen... Uh, voel jij je ach, vrij om te vertellen. Dan voel ik me vrij om te vertellen. Dus dat en dat de... weten ze ook dus. Uh, en komt het dan omdat jullie ze opsturen en dan gaan ze ze nee, dragen? Nee, ze kopen of? ze zelf. Ze bellen ons. Ja. Uh, tegenwoordig. Uh, Mooi toch? Vind jij, vind jij niks, thuis? Of draagt niet echt een stropdas? Eén uh, keer in de zes weken als ik de minister-president interview, maar verder niet. Oh, okay. Nou, daar hebben we een speciale das ook voor. Dus ja, is dat, is dat zo? Ja, ja. Ja, dan maken we een deal zo. Lijkt me een goed idee. De serieuze boodschap die erachter zit, is natuurlijk dat uh, we ook dat de slogan gebruikt hebben. Want natuurlijk snappen we ook wel dat niemand meer een das draagt. Maar met mode werkt het namelijk zo dat alles is cyclies. Oh, ja. Dus wat vroeger uh, uh, in was, dat raakt uit. En alles wat uit was, komt weer terug. Dus we dachten, wij willen een nieuw modelabel opzetten. Uh, en, uh, want we vinden dat de bestaande modellen... Dus heel klassiek zeggen je moet er naar een winkel toe... en die winkel is van 9 tot 6 open. Dat willen ja, wij compleet openbreken. Er, er bestaan ja. al op zich uh, al online winkels. Ja, maar he, die hebben dan weer een winkel. Die, uh, hebben dan geen... die hebben dan weer geen fysieke winkel. En wat wij willen, uh, ja. is dat een man 24-7 kan shoppen. En dat eigenlijk de winkelstraat verbonden wordt op een hele normale manier met het internet. Nou, en als je een droom hebt, dan kun je, en dat, is zoals ik zeg, uh, uh, twee jaar lang gaan nadenken over hoe dat moet. Je kunt miljoenen verbranden, dan met een collectie komen. Maar we hebben gezegd, nou, dat die tijden zijn over. Wij leren gewoon van twaalf simpele stroptassen. We pakken een slogan, nobody wears a tie anymore. Niemand draagt er meer een stropdas. En gaan vervolgens leren van die producten die we verkopen. Hoe ziet je nou nu al leren dat, uh, van de producten die je verkoopt? Nou, je ziet dat. ...dat de stropdas aanslaat en dat je dus ook tijd vindt om nu een jasje erbij te verkopen en al die klanten... Maar die ik snap het toch helemaal niet. Is het nou wel een fysieke winkel of niet? Beide. Beide. Allebei? Ja. ja. Je kan en via internet en, je kan yes. en die winkel waar jullie nou, en zijn, die is 24 uur per dag open. Ja, dus we hebben een online kanaal en daarnaast zijn er 80 winkels in 8 landen die het nu verkopen. Dus maar die, je kan... die zijn toch niet dag en nacht open? Die in zijn niet komen? dag en nacht nee. open. Oh, oh, maar op, op zich is dit toch ook Haar? niet een heel nieuw concept, jongens. Er zijn wel meer online winkels die ook een fysieke winkel hebben. Oh ja? ja of uh, of cool niet, maar uh, Maar de meeste modewinkels niet. Hoor. De geleidende modewinkels nee. op internet hebben helemaal geen enkele fysieke vestiging. Sterker nog, alle klassieke bedrijven die redeneren vanuit een, een productlijn... en die zeggen twee keer per jaar moeten wij nieuwe kleren in de winkel hangen. En wij draaien het compleet om, wij pushen niks. Wij zeggen, wat van deze tijd is, uh, je hebt Jeroen of je hebt Kees... en die wil een garderobe hebben. En die willen wij vullen en managen op een 21e eeuwse manier. En vanuit daar ga je terugdenken... Het eerste wat je wil doen is die wil niet meer kiezen uit standaard maat en standaard modellen. Nee, die wil uh, compleet op zijn maat gesneden, wil die kleren krijgen. Dus, dus dat prijs, is een perfect. van de dingen. Jullie die wij... maken op maat ook. Dat, dat is ons, ons. Ja, we bestaan pas een half jaar. En maar dat, stropdas, <laughs> stropdas op maat maken is niet zo moeilijk. Nee, nee laten we het even, dus even uitleggen. uitleggen. We zijn begonnen inderdaad met de das terug te brengen. Nou, vervolgens hebben we een toegevoegd en vlinderdassen. En vanaf. Hij heeft even... een telefoon in plaats van een pochette. Ja, ja, ja, dat is ja. heel ja. nieuw. Weet dat is de pochette van Apple. Hoezo, er mag niks. Wie bepaalt de regels van fashion? Jullie toch? Ja, daarom. Dus dan mag. Oké, okay. dus van uh, vinden maar, dat ze volgen... pochetten, en toen waren we, jasjes we, er bij. we want want dat is een jasje want zijn fonds hebben we ze hebben toegevoegd, en vanaf 1 september het eerste pak en de eerste jasjes die eraan komen omdat we van leren, omdat retailers zeggen, en ook onze klanten zeggen van nou, we vinden het hartstikke leuk dat die lijnen jullie maken. Met name met Dutch Design het ontwerp vinden we leuk. Maar hebben jullie ook meer? Nou, op een gegeven moment ga je dan samen met hen dat ontwikkelen. Maar is dat het verschil? Dus oké, okay, jullie zijn online begonnen, daarna een fysieke winkel. Maar dat je begint met een kleine collectie. Nee, we beginnen die... niet online. Dat is ook vaak de misvatting. Die we vaak bij grote bedrijven We beginnen iets online. Nee, je moet beginnen met wat een man wil dragen, is een klerenkast. En of je okay, dat vervolgens maar op. Hoe zijn jullie, iPad het, verkoopt, doet? Hoe nee, jullie beide. het verkoopt? Dus wij, wij komen met een briljante combinatie. Dus wat je dus ziet, is dus je komt. Bij met, met iets op het internet inderdaad. Ja. Waar je heel makkelijk snel producten kan zien, het verhaal kan lezen en kan afrekenen. Beter als doen we dat als de bijkof. want we hebben ook nog een prijs daarvoor gewonnen. De thuiswinkeler wordt, die wonen we ook na een paar dagen voor de beste mannenwebshop op het internet. Dus dat doen we blijkbaar goed. Maar we combineren dat op een hele natuurlijke manier nu nog met andere retailers. Dus als je naar Parijs gaat, je bezoekt dat ene warehuis met veel letters, dan liggen daar vanaf volgend seizoen onze producten. Maar dat is slim gekoppeld met het, met het internet. Ik hoor bijna niet tussen man. Nee, dat, dat lijkt me voor jou ook heel moeilijk, Bert. Want hij praat heel veel. Oh, nee, maar vergis je niet, ik kan ook veel praten. Maar soms uh, maar hij is moet je de, Stijn is de verkoper, ze had horen, denk ik. Mm -hmm. en, eh, wat ben jij de, uh, brain? No, de brein? Het brein. Ja, of meer de marketing en de strategie, weet je. Dus als Stijn praat, denk ik. En <laughs> vice versa. En als wij praten, denken we ook. Dus dat scheelt. Dus. Ja. Maar hebben jullie nu echt al acht uh, landen? Ja, achteraf acht vestigen verkoopt. binnen een half jaar. Ja, het zijn geen eigen ja. vestigingen. Je moet je ah, voorstellen, okay. dat zijn dus vestigingen die al een klantenbeest hebben. Uh, kijk naar Peken Kloppenburg bijvoorbeeld in Wenen. Dat soort bedrijven die voeren het nu. En maar dat hoe is niet... krijg jij voor elkaar dat Peking Kloppenburg in Wenen jullie stopnassen verkoopt? Nou ja, zorgen dat je een goed product hebt. Dus dat qua design klopt. Zorg dan dat dan de kwaliteit je nog... klopt. Ja, natuurlijk. Nee. Maar bel je Peken Kloppenburg op en zeg: hoor, nou, je? dat, Ik wil dat ook gaat wel in helaas niet op die manier. Uh, maar uh, zoals in enkele markten werkt goed netwerken nogal in je voordeel. Uh, dus je moet precies weten wie Peken Kloppenburg als klant heeft. En met dat soort partijen. Ga je netwerk delen. Ja. En die partij hebben bijvoorbeeld weer een gebrek aan hoe ze bijvoorbeeld online marketing moeten voeren. En dat vullen weer voor hen in. Maar hoe dat is natuurlijk allemaal heel logisch wat je zegt. Maar hoe kom je aan zo'n netwerk? Nou, nou, jullie jullie zijn nog best wel jong, begin twintig ja. geloof ik. Heel simpel voorbeeld. Je hebt een, een, een, een, een Nederlandse producent die pakken maakt voor andere merken. He, dus voor de grote merken, want de hele mode-industrie, de White figure, Label, toch, voor Ralph Lauren, dat soort bedrijven. Precies, dus al die bedrijven, dat zijn de merken en de producenten, dat zijn er een paar in de wereld. Dat is een Nederlands bedrijf, die kennen wij. En vervolgens weten wij dat zij op de belangrijkste inkoopbeurs staan in Florence, waar al die grote inkopers langskomen. Nou, wat doen wij dan? Want we komen er natuurlijk met ons merkje niet tussendoor. als jij ze een stropdas cadeau doet, of een fles champagne, of een mooi feest geeft, want dat doet iedereen daar al. Maar wat geven wij die inkopers? We geven ze een prachtig doosje waar onze dassen in zitten. En stoppen een oma onderbroek in. En dat geven we mee naar huis. En Vervolgens zeggen we tegen de mensen, je mag dit pas openmaken. Als je thuis bent. Nou, vervolgens staan ze op hun kantoor met een grote XXL oma om de broek. En daar zit natuurlijk een kaartje bij van... we zijn een opkomend mode label en willen dit graag omruilen... voor een echte mooi gaakte das, mogen we op gesprek komen. <laughs> uh, en dat vinden ze dan zo leuk om, om te horen. Nou. En dan nodigen ze je uit. En voor je het weet lig je dan in, in zo'n en, en, en deze keer hebben we het nog anders aangepakt in Florence. Het is een klein stadje. Uh, ongeveer 30.000 modeprofessionals. We hebben het hotel gepakt wat direct aan het belangrijke plein ligt. Hebben we hebben het hele personeel hebben we van een nieuwe garderobe voorzien. daar Nee, daar betalen ze voor. Okay. De beneden hebben we een nieuwe expositieopgang voor onze nieuwe campagne. We hebben een opera-zangeres voor de deur gezet. En we hebben een suite compleet gestript waar ze onze ervaring konden meekrijgen. Ja, en dan ga je antieke sleutels aan mensen weggeven. Ja, en dan krijg je een soort van triggerreactie. En dan, voordat je het weet hebben de juiste mensen boven staan. Wat kost dus erop dat? 79 euro tot 99. Oh. En dat vind je waarschijnlijk duur. Maar ik kan je vertellen nou. dezezelfde kwaliteit uh, ligt bij Tom Voort. En vooral voor voor twee keer de prijs bij KDW. In Berlijn. Oké, met de kamp. Dus we spelen wel in het hoogste segment. Ja, meneer Heer kamp van Artsen zonder Grenzen, iets op dat? Ik vond hem ontzettend mooi. In ieder geval, denk ik, mooier dan de uh, oma onderbroek. <lacht> <lacht> dat denk ik ook zomaar eens. <lacht> maar zou u te verleiden zijn, of zit u in zo'n andere wereld dat u zegt, waar gaat het allemaal over? Nee, nee, ik draag niet ontzettend vaak dassen, maar uh, zo'n die rode das die, uh, die Stijn aan heeft, die, uh, die, die lijkt me wel wat. Ja, kijk. Jullie zijn een beetje generatie Sievert, hè? Ja, het is ook een goede vriend van ons. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Dat, dat kent elkaar allemaal. Ja. Is dat een beetje een soort ik ken het ook vrij goed. Dat is een soort nieuwe generatie of zo. Als ik naar jullie ja. kijk, dan zie ik alleen maar tomeloze energie. Ja. Ja, hoort dat, dat het, bij jullie? Ik denk dat uh, nou, ik denk ongeveer 30, 40 mensen, waarvan ik het weet in Nederland... zijn jonge mensen tussen 20 en 25. En die gewoon bepaalde dromen hebben. En die zich niet door de gevestigde orde dat in de weg laat staan. En bij ons is dat zijn dat grote modebrein bij Siewert de gevestigde politiek. Ja. Maar waar maar komt gewoon... dat vandaan dat jullie grenzeloos denken? En geen, geen beperkingen zien? Ja, omdat omdat de beperkingen dat ook wegvallen. Omdat het kan inderdaad. Ja, dat is een ja. domme vraag, ja, mij. Ja. Lucella, even, een, <laughs> Welke een, de, beperkingen? Een heel simpel voorbeeld. In 2010 was er, een, was er een bedrijfje van twee studenten. En die jongens hebben een applicatie gemaakt... waarmee je met een fotocameraatje je laagjes kan leggen over je foto heen. Dus dat is een Instagram. Instagram. Ja. Ja. Twee oh, jaar dan later dan... is dat op Facebook overgenomen... voor miljarden euro's. En weet je hoeveel medewerkers die mensen hadden? 14. 14. <laughs> Het kan in deze tijd. En die jongens waren niet rijk. Die hadden geen geluk, maar die hebben gewoon heel slim nagedacht... wat is er in de markt te veranderen of in de industrie te pakken... en wat we doet in de politiek, dat vinden wij interessant te doen... om in, in, in, in markten te doen, in industrieën. Uh, en je gaat dan aan de slag. Zoek de juiste partners. En ja, waarom wil je de wereld niet veranderen? Dat is mogelijk. Studeren jullie ook nog? Uh, nou, ik studeer deeltijd geschiedenis. Ik ben een uh, klassieke college drop-out. Ik ben in mijn derde jaar gestopt met uh, mijn uh, businessopleiding. Maar ik studeer nu geschiedenis, deeltijd voor twee jaar lang. Uh, ja. Gewoon omdat je als, als tegenhanger iets heel anders wil nou, doen? Nou ja, kijk, je bent 22, je wil nog wel een beetje intellectuele diepgang hebben, toch? Je moet nog een <laughs> beetje uitgedaagd worden. Weet ik niet, misschien wil je wel vooral over geld? Uh, nee. nee. Want nee. Zijn, jullie nee? Niet zijn jullie commercieel succesvol? Je bent ja. nu de beste ondernemer, maar dan hoef je niet meteen veel geld te verdienen. Ja. Nee, we hebben allebei hiervoor een ander bedrijf gehad. Die heb ik nog steeds. Stijn heeft een, een, een thembedrijf gehad, uh, daar hebben we ook het nodig mee verdiend. Dus nee, ja, financieel hebben we daar wel voordeel uit. Maar nee, geld is niet de drijf hier nee, nou. de drijfveer. Maar dan loopt het in. goed. Ja. kunnen ja. jullie, jullie nou, de het zo zeggen. Onze target was bijvoorbeeld dit jaar bij 40 winkels te liggen en we liggen nu al bij meer dan 80. En dat was nog voordat de Fashion Weeks bron. Want Die komen er allemaal natuurlijk nog bij. Ja, ja. Uh, dus ja, we gaan zwaar over onze targets zijn dit jaar. En Thuis, dat is vrij je... succesvol. Met een goede winstmarge, cashflow positief voor startups, best leuk. Is het, een, is het een goede tijd voor ondernemers? Nee, lijkt mij. Het is crisis. Ja, ja en oh, nee dus. Uh, ze ik ze denk dat ze een heel, dus heel goed zijn. De gewone man Nee, maar alle bedrijven, of eigenlijk bijna alle markten, zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen. businessmodellen lopen vast en dat betekent uiteraard een perfecte tijd om al starten met een nieuw concept te komen. Zelfs die waarheid. Dus al die sukkels die nu, nu niet redden, dat zijn dus sukkels. Nou, ik weet niet of ze sukkels zijn, maar wij, wij zien het ook om ons heen, Kijk, Als jij je businessmodel dertig jaar hetzelfde houdt, dan kun je op een gegeven moment verwachten dat er een keer klat in komt te zitten. Alleen nu hebben ze niet meer de juiste mensen aan het roer om een tijd te keren. En er zijn enorm veel Nederlandse bedrijven en een mooie markt die dat probleem hebben. En als kleine vis kun je natuurlijk in een storm, kleine? Veel kleine vis, kun, je vis. Dus, kun je natuurlijk in een storm natuurlijk veel makkelijker uh, overal heen gaan. bedrijven die het nu heel moeilijk hebben, wat moeten die doen? Nou, jonge, mensen jonge, mensen nemen? jonge mensen aannemen ja. en verantwoordelijkheid geven. Uh, een beetje generaties tussen 25 en 30 omdat Ik dacht dat ze dan zeggen, ons bellen, maar dat nee, maar, nou, zijn... Nee, maar <laughs> okay. dat doen ze ook af en toe. Alleen het probleem is dat wij we graag willen ondernemen, niet willen adviseren. Dus uh, dat niet Ik ben uitgeput op. naar jullie. Ja? Dat pas, ja. geeft het je wel energie. <laughs> dat geeft me ook energie, maar... okay. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de sportzomerstudio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 to set the night on for you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 Yeah, we could. The doors light my fire. De Radio 1 sportzomerbus. Regelmatig zijn de berichten in het nieuws over intimidatie en geweld... tegen buschauffeurs en treinconducteurs. Het zorgt voor een toenemende grimmige en onveilige sfeer in het openbaar vervoer. En wordt er vanmiddag in Den Haag een convenant ondertekend prem... Daar worden wij niet meteen heel rustig van. Goedemorgen tijd. Nou, uh, wat ik erg leuk vind Thijs, ik sta hier met de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies, en met de CEO van Connection, Theo Vechter. Maar uh, mevrouw Spies, het leek alsof de FNV het ervoor doet, want kort voordat we zouden beginnen, kreeg ik ineens een persbericht hier, dat de FNV-bondgenoten duidelijkheid wil over het aantal toezichthouders dat op bus kan worden ingezet. Eerder tekent ze het confinant niet, en ze zeggen er nog bij, volgens bestuurder Jan Heilig van de FNV, hebben jullie geen cent over voor een... En veilig openbaar vervoer voor de reiziger en chauffeur. Nou, de FNV heeft uh, dit mij vrijdag al laten weten. Het is natuurlijk heel jammer dat ze niet meedoen. Uh, in hun beleving is er een hele hoop goed aan het convenant, maar een aantal dingen hadden nog beter gemoeten, dat mag maar is voor ons geen belemmering om toch te willen tekenen... omdat dit convenant wel degelijk een hele belangrijke stap vooruit is... op het gebied van veiligheid in het openbaar vervoer. Veiligheid is niet meer iets waarin vervoerders met elkaar concurreren. En dat maakt natuurlijk eh, dat je overal camera's, overal een noodknop... en dus echt substantieel de veiligheid van mensen... op de bus, op de tram, in de trein eh, vergroot. Daar is het ons om te doen. Maar zijn die mensen van FNV dan dombo's? Want ik snap het nu. Die zegt het is een goede stap en zij vinden het niet, dus wat is nou precies de waarheid? Zij vinden het nog niet goed genoeg, althans zo hebben ze tegen mij gezegd. Zij vinden dat er nog meer geld extra geïnvesteerd had moeten worden. Uh, dat is niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn andere bonden die wel mee tekenen. Uh, ik vind het jammer dat zij op dit moment nog niet tekenen. Ze hebben ook hun, op hun medewerking nog niet definitief niet uh, toegezegd. Dus wellicht sluiten ze later dit jaar nog aan. Ze zijn van harte uitgenodigd om op ieder moment dat ze dat willen alsnog aan te sluiten. Maar mevrouw Spies, ik ben een, een simpel... Ik denk, die vakbonden die willen het beste voor de mensen die werken erin. Uh, ik denk dat vakbonden ook graag willen dat het met reizigers goed gaat. Wanneer heeft u voor het laatst in, een, uh, oh, in het openbaar vervoer gezeten? Uh, een half jaar geleden. Uh -huh. En wat was dat? Toen ging ik met onze dochters naar Amsterdam. Met de trein? Met de trein. En toen ook in de bus gezeten? Niet in de bus gezeten, alleen in de trein. En dat was een uitstekend ritje. Oké. Okay. Uh, meneer, uh, uh, de, de COO, wat is dat, meneer Vechter? Chief Operating Officer. Oftewel, oftewel directeur bij uh, Operations, bij Connection. Wanneer, uh, waarmee bent u hier naartoe gekomen? Ik ben vandaag met de auto gekomen, want ik heb een aantal bestemmingen vandaag. En ik wilde heel erg mobiel zijn. En voordat u het vraagt, afgelopen weekend met de bus. Naar? Van uh, Hoogkerk naar Groningen. Okay. Mevrouw Spies, is het niet zo dat de bobo's die deze conferanten maken... Kijk, ik reis vaak met de trein, de tram, de bus... En de toestanden die ik zie, ik, ik, vroeger wilde ik nog ingrijpen. Als ik mensen agressief zag, nu denk ik, nou ja, die patjepeers... die krijgen bonussen uh, van GVB en van al die streekvervoerders. Laat die het maar oplossen en ik sta niet op. Dus uh, het is makkelijk, maar u en u, uw toren, die nooit, bijna nooit met het openbaar vervoer, maar kan een convenant maken... maar die FNV, FNV die met zijn poten in de modder staat... die zegt, ja jongens, dit is niet voldoende. Het is in ieder geval een hele belangrijke stap op weg naar een veiliger openbaar vervoer. Het is natuurlijk gruwelijk dat een chauffeur of een conducteur nog steeds zijn werk niet goed genoeg kan doen... en dat hij ofwel uitgescholden wordt ofwel dat er af en toe fysiek eh, bedreigingen plaatsvinden. Dat moeten we met z'n allen te vuur en te zwaar bestrijden. En daar is dit convenant een belangrijke stap in. We vergroten de veiligheid van de mensen achter het stuur. We vergroten de veiligheid van de mensen die in het openbaar vervoer aan het werk zijn... En wat heel belangrijk is, is dat alle opdrachtgevers... al die bobo's, zoals u ze noemt, zich daar in ieder geval achterstellen. Dus openbaar vervoer is dus niet meer iets... waar je bij een aanbesteding op kunt bezuinigen... of waardoor je makkelijker een bepaalde opdracht gegund krijgt. Nee, alle, iedereen moet zijn medewerkers op dezelfde manier beschermen. Uh, en dat is echt winst van dit confinant. Okay, meneer Vechter, ik ga niet te veel zeuren... U hebt een paar pluspuntjes, maar nu laten we even verder gaan. Wat let Connection om op iedere bus gewoon twee uh, conducteurs te zetten? Dat is onbetaalbaar en in mijn ogen ook niet nodig. We hebben een systeem bedacht dat wij onze toezichthouders met, waar we op dit moment de pilot meedoen, extra toezichthouders in één pool. Welke pilot? De pilot uh, verbetert uh, toezicht. En hoe lang loopt die al? Die is 1 september vorig jaar gestart en die loopt tot en, tot en met 31 augustus van dit jaar met spectaculaire resultaten. Vertel, meneer Vechter, wat voor spectaculaire resultaten? Na een half jaar hadden wij een reductie van het aantal incidenten. En dan heb ik het over de zwaardere incidenten van 16 procent. En tot en met juni hadden wij een reductie van 23 procent van het aantal zwaardere incidenten. Maar het is nog steeds geen nul, meneer Vechter. Nee. Uh, je, je, wordt, je wordt 16 keer minder bespuugd als zestien keer minder met, uh, in, je, in je gezicht geklapt. En dat is halleluja. Kom meneer vechten. Nee, ik zou het liefst zien dat we naar nul gaan. Maar u weet net zo goed als ik dat dat een utopie is. Het is ook een maatschappelijk uh, fenomeen. De sociale veiligheid niet alleen in het openbaar vervoer, maar ook in ziekenhuizen op andere plekken. Nou, dat is niet meer zoals het was. Dus wij moeten gewoon een start maken met nieuwe methodieken. En dat hebben we in deze pilot uitgeprobeerd. En dat werkt uitermate goed. Nu werkt u al heel lang in het openbaar vervoer en u heeft alles meegemaakt. Uh, ik vind het eigenlijk belachelijk dat er publiciteit moet zijn... en allerlei gezanig en gezeur voordat dit convenant wordt gesloten. Dit had toch al vijf, zeven jaar eerder moeten worden gesloten? Het is een gevolg van de Taskforce uh, Sociale Veiligheid. Die is uh, op een gegeven moment, zijn er zestien maatregelen gekomen... Het verbeterde toezicht en de norm waar we vanmiddag een convenant over gaan tekenen. Daar zijn we nu anderhalf jaar mee bezig. En op heel veel fronten hebben we groot succes gedaan. Mevrouw Spies, u bent inderdaad krachtig bestuurder. Ik vind het jammer dat u uh, zich niet kandidaat heeft gesteld uh, voor de Tweede Kamer. Want ja, ik kijk toch wel altijd met lichte bewondering naar u. Maar wat ik dan niet snap, als krachtdadig minister van Binnenlandse Zaken... waarom een convenant, waarom niet gewoon een paar wetten uitgevaardigd... van jongens, dit zijn de normen, hou je eraan? Dan waren we nog twee jaar langer onderweg geweest. En waarom is een convenant eh, niet een even goed instrument? Een wet maken duurt weer heel erg lang... En we sluiten nu een convenant met alle werkgevers in het openbaar vervoer. Dat is heel erg belangrijk. Dat kan vandaag gebeuren. Ondanks het feit dat de FNV niet tekent, tekenen deze mensen allemaal wel. En dat betekent dat we morgen iedereen ook aan die gemaakte afspraken kunnen houden. Ja, maar u weet hoe het gaat in Nederland. Dat doen ze er niet. Dan hebben ze weer excuses. En dan is er weer een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Die zegt, ik ga wel weer oppakken. En ondertussen zijn mensen zoals ik, die in het openbaar vervoer bij, heel vaak reizen. Die zijn de dupe. Voor deze minister is afspraak... Afspraak. En dat, ik reken erop dat alle convenantspartners vanmiddag hun handtekening niet zomaar voor niks uh, zetten. We willen deze afspraken. Dat betekent ook dat ze vanaf morgen nageleefd uh, moeten worden. En dat betekent dus ook dat we morgen een volgende stap zetten in het veiliger maken van het openbaar vervoer. Dat is onvoorstelbaar hard nodig voor al die reizigers. Maar vooral ook voor al die medewerkers die met plezier hun werk moeten kunnen blijven doen. Ze gaan erg boos bij me worden bij de regie. Maar ik moet nog één ding doen. Willem Thijs, dit was echt... Ik zag toevallig de agenda. Minister. Maar ik even, ik zie uw agenda van de dag. Hebt u nog wel tijd? Ik bedoel, ik dacht dat ik een zwaar leven had. Maar van u is tot op de minuut bijna uitgedekend... de hele dag ingericht. Is het toch wel leuk om minister te zijn? Het is een voorrecht om dit uh, te mogen doen. Je moet wel over een goede conditie... en over heel veel werklust uh, beschikken. Maar je bent van harte, bereid, uh, van harte uitgenodigd om eens een keer wat langer mee te lopen. Want dan kun je zien of dat je het vol kunt houden. Ik ben niet gek, mevrouw Spies. Ik heb een veelste leuk leven zo. Willemijn Tijs, deze ga vanmiddag bush raften. Dan ga ik in het... Uh, Kijken of ik vuurtje kan maken en varkens kan eten in het wild. Dat lijkt me veel leuker dan de minister haar agenda. Waar ook al staat tot op de vijf minuten waar ze zo meteen moet zijn. Ja, dus niet alleen onze regie is boos, maar ook haar regie dan waarschijnlijk? Ja, zo is het. Ze worden gewoon geregeerd, uh, Thijs. Goed. Brem, dankjewel voor nu. Nu dan de NOS-hoofdpunten van het nieuws door Jan van der Putten. BMW onderhandelt inderdaad over de productie van minis bij autofabriek Netcar in Born. Dat heeft het Duitse autoconcern vanochtend bevestigd. BMW wil de productiecapaciteit voor de mini vergroten... en zoekt daarvoor een satellietvestiging buiten de hoofdvestiging in Oxford. En daarover onderhandelen we met Netcar in Nederland, stelt BMW in een persbericht.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 En in Noorwegen dreigen de werknemers in de oliesector, de werkgevers dreigen daarmee de productie van olieplatforms op zee stil te leggen. Ze eisen dat er vannacht een eind komt aan de staking die nu twee weken duurt. En de verwachting is dat de Noorse regering het niet zo ver laat komen en gaat ingrijpen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht is er een ongeluk gebeurd in een vrachtwagen bij Amersfoort. Er staat 4 kilometer file, de rechterrijstok is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zuid-Soedan is precies één jaar onafhankelijk. Wat heeft dat het land opgeleverd? En Rusland erkent dat het heeft gefaald bij de overstromingen, waarbij 170 mensen om het leven kwamen. Maar we gaan eerst naar Jeroen Wielaert. Elke dag is hij op de plek waar de Tour van start gaat. Vandaag is dat Arc et -en -en, het startpunt van de tijdrit. Jeroen, de tijdrit is al bezig, maar jij vertelt ons waar vandaan ze starten. Het is voortdurend starten, de hele dag individueel tegen de klok. En ik neem jullie even mee naar een heel bijzondere plek. Namelijk het binnenste van de auto van een van de volgers... van de gastenwagen van Vakansdolij. Patrick Tolhoek, oud renner bij Superconvex in de 1989 en 1990 onder Jan Raas. Jij gaat zometeen in deze auto achter Rob Ruig zitten. Ja, dat klopt. Dat is voor mij ook uh, de eerste keer dat ik uh, achter een renner aanrij uh, in een proloog. Dus spannend, benieuwd. Het is altijd heel erg ingewikkeld met die uh, tijdritten. Uh, voortdurend starten, zei ik al, en ook de hele dag een beetje hangen hè, voor de mensen. Ja, zeker nu. Uh, de start is uh, een behoorlijk stuk van de finish vandaan. Dus het is uh, heel vroeg op, zeker voor de mechaniciens, maar ook voor de renners die het tijdrit nog willen verkennen... Uh... Heel vroeg op, de hele dag bezig, nog een verplaatsing vanavond. Dus het is uh, echt, uh, echt wel werk. Ja, en we staan hier voor de buitenmuur van wat de oude Saline Royale is. De zoutziederij van koning Lodewijk XV. Wist jij dat? Dat wist ik niet. Ik wist wel dat het iets te maken had met zout. Maar voor de rest had ik nog niet veel gekeken. Zout, in de 18e eeuw een heel belangrijk product. Onder andere als conserveringsmiddel, maar ook als bestanddeel van glas. En dat is hier gemaakt daarachter in een groot complex... met vier enorme potten waar het water werd verdampt. Zo leer je nog eens wat van Frankrijk hè, in de Tour. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me als renner, eh, maar ook nu eh, altijd wel ge heb geïnteresseerd in de omgeving waar ik, waar ik was. En nu heb ik daar toch iets meer tijd voor dan als renner. Jullie horen op de achtergrond ook de helikopters die hier voortdurend omheen cirkelen. Zouden ze niet hebben kunnen bedenken drie eeuwen geleden dat dat allemaal zou gebeuren. Maar dat hoort bij de Tour. De Tour houdt van decor. De Tour houdt van toerisme. De Tour houdt van Frankrijk promotie. En dat doen ze dan hier wel weer heel frappant, hè Patrick? Ja, dat is heel bijzonder. Voor de renners niet ideaal met die steentjes. Ik dacht nog bij mezelf, ze hadden daar best wel eens nieuw asfalt kunnen leggen, maar ja, dat, dat had er weer niet bij gepast. Dat doen ze wel trouwens op de route, dat hebben ze hele stukken nieuw asfalt gelegd en ja. Ja, het ziet er goed uit allemaal. Ik zag de benen van Rob Ruig overigens net nog, bij, toen hij hier kwam aanlopen, ook nog handtekeningen zetten bij mensen achter het rood-witte lint. Dat zag er niet goed uit, maar toch weer doorgaan hè. Ja, die jongen uh, is uh, heel erg geschaafd overal. Uh, ja, hij zal ook best wel stijf zijn. Uh, maar hij heeft een uh, goed moraal. Dus uh, de laatste anderhalve week uh, ja, gaat hij gewoon uh, zijn uiterste best doen. Met die bandages misschien. Laatste bericht nog over uh, Wout Poels bij jullie uit de ploeg. Vandaag zou hij worden gescand in Nancy. En uh, dan is er uh, meer bekend over zijn uh, repatriëring naar Nederland. Ja, droevig verhaal. Maar we hopen, uh, ja, we hopen er het beste van. Patrick, dank je wel. Ik ga de auto uit. Jij moet zo meteen achterop ruig aan. Ik ga nog even kijken naar de zoutziederij. Dank je wel. Dank je wel, Jeroen Wielaert. Meteen door met Giel Lippens, want die weet hoe het er aan toe gaat daar bij de tijdrit. Zeker, zeker, zeker. De snelste tijd nog steeds op naam van Gustav Larsson. De man van Vacansolei, een Zweed, Zweedse kampioen. Tijdrijden, ik zei het al. Goede tijdrijder ook. Hij rijdt in ieder geval flink sneller dan de meeste van zijn concurrenten. Alleen Luis Leon Sanchez is inmiddels ook over de streep gekomen van Rabobank. De Spanjaard en hij eindigt op 13 seconden achter die Gustav Larsson. En dat geeft misschien wel aan dat de tijd van Larsson nou niet echt een super snelle tijden. Dus natuurlijk Sanchez is ook een uh, goede tijdrijder. Ook Spaans kampioen. Uh, veelvuldig al. Maar uh, die tijd die verhoudt zich misschien toch wat minder dadelijk tot de tijden van uh, Tony Martin misschien wel. Als hij tenminste uh, enigszins hersteld is na die val op de eerste dag. En natuurlijk van de klassementsmannen mensmannen van uh, Cadell Evans en van Bradley Wiggins. Uh, Fabian Cancellara, Dat soort mannen. Die zullen misschien wel harder gaan rijden dan Gustav Larsson. Tijd op het eerste tussenpunt trouwens van Larsson. Want die had daar ook de snelste tijd. Is inmiddels wel verbeterd. En dat is even mooi nieuws. Laten de hoop er nog maar een beetje in houden. Westra rijdt precies 1 seconde sneller over 16,5 kilometer. Dan de snelste man tot dan toe, Gustave Larsson. De tweede tussentijd van Westra is nog niet bekend. Die krijgen we zo. Maar Westra in ieder geval bezig aan een prima tijdrit. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. Van Anouk. Het lijkt er steeds meer op dat nalatigheid van de autoriteiten van invloed is geweest... op de omvang van de watersnoodramp in de Russische regio Krasnodar. Daar kwamen het afgelopen weekend kwamen daar 171 mensen om het leven. Consponent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Wat zouden de autoriteiten nagelaten hebben? Uh, nou, er in, in ieder geval een strafrechtelijk onderzoek begonnen uh, inderdaad naar mogelijke nalatigheid. En die nalatigheid stond dan vooral in het feit dat... Uh, uh, dat er A niet op tijd is gewaarschuwd. Uh, dat de mensen gelukkig niet wisten uh, dat er een, een enorme ramp zat aan te komen. Mm -hmm. uh, en B dat er uh, ook geen, uh, geen duidelijk plan bestond uh, wat er uh, moest gebeuren in het geval dat die ramp daadwerkelijk plaatsvond. Uh, dus er was geen, geen plan voor de snelle evacuatie van de mensen. Voor het, uh, het uh, aanvoeren van nodige medicamenten, voedsel, water en wat iets meer zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die uh, erop die wijzen dat. Ja, de autoriteiten, als een nalatigheid heeft plaatsgevonden, dat de autoriteiten uh, uh, medeverantwoordelijk zijn voor het grote aantal slachtoffers. Dat is gevallen dat had veel minder kunnen zijn. Ja, want de autoriteiten zagen het wel aankomen, de enorme wateroverlast en, en, en de, en de modderverschuivingen. Nou, het is dus dat, dat, dat noodweer dat was natuurlijk niet iets van, van een paar uur. Het heeft uh, In die buurt in Krimsk, uh, dat stadje, heeft het twintig uur onafgebroken geregend, heel hard geregend. En Vrijdagavond was al duidelijk dat, het, uh, dat er iets zat aan te komen. En een van de tekenen die daarop wijzen is dat men uh, daar in de buurt uh, gas en licht afsloot. Dus de mensen zaten vanaf vrijdagavond zonder gas en zonder elektriciteit. En uh, nu op dit moment proberen de autoriteiten natuurlijk uh, zich te verweren en te zeggen van we hebben de mensen gewaarschuwd, maar. Het bizarre is dat mensen bijvoorbeeld via de televisie zijn gewaarschuwd... ergens onder een beeld van de lokale televisie... verscheen een tekstje van, uh, uh, nou, dat, er, dat er noodweer was... dat er mogelijk wateroverlast zou komen. Maar de mensen zaten daar zonder, zonder uh, elektriciteit... en hebben dat dus allemaal niet kunnen zien. Dus een, en dat is maar één van de vele voorbeelden. Er waren ook sms'jes die werden gestuurd... maar toen was het water al in de stad. Uh, men heeft gewoon veel en uh, veel te laat... of veel te lang gewacht met het ingang van de bevolking. En erkennen de autoriteiten... Die niet ook? Zoals zegt, het strafrechtelijk onderzoek dat geeft aan dat, dat men voldoende uh, ja, twijfels heeft over de, de, de rol die de autoriteiten hebben gespeeld. En dan gaat het vooral over de lokale autoriteiten. Uh, vanuit Moskou wordt dus inderdaad gezegd: van ja, moeten we moeten dat uh, tot de bodem toe onderzoeken of dat waar is. De lokale autoriteiten, en dan vooral de, de lokale gouverneur, Tkachov, die beweegt zich. Uh, ja, die ja, drinkt die in allerlei bochten om, om maar te proberen zichzelf vrij te spreken. En die uh, werd gisteren op een bijeenkomst met uh, de lokale bevolking echt gegrild, werd uitgejaagd uh, Niemand gelooft hem. En hij probeert alleen maar ja, voor te stellen alsof het een uh, verrichtelijk noodweer was. Een, een, een ramp waar niemand uh, van tevoren, uh, uh, had kunnen, uh, die niemand tevoren had kunnen voorspellen. En waar de autoriteiten dus eigenlijk ook helemaal niets aan kunnen doen. Want in 2002 was er in dezelfde regio ook al zo'n ramp, hè? Wat dat betreft is er ja, yeah, weinig van geleerd. Precies, tien jaar geleden, uh, dat was van iets mindere omvang. Toen zijn er we, uh, nog weliswaar ruim 60 doden gevallen. Maar ook toen is er een uh, enorm onderzoek geweest. Uh, hoe het kon gebeuren en uh, hoe we ervoor kunnen zorgen dat het niet meer gebeurt. Hoe we een uh, degelijk waarschuwingssysteem kunnen opstellen. Dat mensen echt van tevoren al uh, ruim van tevoren weten van uh, hey, we, we moeten weg. of We moeten, we moeten maatregelen nemen. Uh, maar er is vervolgens met dat uh, lijvige rapport dat is verschenen is helemaal niets gebeurd. Hm. Omdat men toen ervan uitging van ach ja dat is een ramp, een hele zeldzaamheid. Een ramp die komt misschien één keer de 100 jaar voor, één keer de 200 jaar. Dus uh, in our lifetime, in ons uh, zolang wij leven, zal dit dan niet meer voorkomen. En, en heeft vervolgens dus geen concrete maatregelen daarop genomen. Goed, nou nu hopelijk dus wel. Dankjewel Geert Groot, Koerkamp in Moskou. Precies één jaar is Zuid-Soedan onafhankelijk. Maar wat is het kerstverse land eigenlijk opgeschoten met die onafhankelijkheid? Aan tafel Arjan Heenkamp, hij is directeur operaties van Artsen Zonder Grenzen. Nou, u was twee weken geleden nog in uh, Zuid-Soedan. Wat trof u aan? Ik trof een land aan wat uh, ontzettend veel moeite heeft met uh, een, een veeltal veel veel aan problemen. Ten eerste uh, er vindt er veel corruptie plaats. De ontwikkeling van het land is nog niet veel opgeschoten. Um, uh, er, zijn, uh, er is bijna geen infrastructuur. Het hele land, wat vijftig uh, keer zo groot is als Nederland, heeft een, een, een wegennet van 350 kilometer. En vervolgens hebben ze ook nog last van uh, geweld. Um, uh, de vindt, uh, er is spanning plaats en er zijn uh, uh, gevechten hebben plaatsgevonden tussen. Het noorden van het noordelijke Soedan en het zuidelijke Soedan. En er zijn een vluchtelingenstroom opgekomen ja. over de afgelopen zes maanden. Zou u ons in een paar zinnen bijlichten waarom Zuid-Soedan is ontstaan? Wat speelde daar? Um, een jarenlange oorlog tussen het noorden van Sudan en het zuiden van Sudan. Uh, Christelijk Zuid-Sudan, uh, uh, islamitisch Noord-Sudan. En um, uh, na een na, uh, interventie van de internationale gemeenschap, heeft uiteindelijk uh, in een referendum het zuiden van Sudan zich uitgesproken voor een onafhankelijke staat. En dat zijn ze dus sinds een jaar. Oh ja. De vraag is: helpt het? Gaat het nu beter? U moet zich voorstellen, en nee, nog niet. Dat, dat is heel erg duidelijk. Het is nog niet zo ver dat Zuid-Sudan nu een, een, een onafhankelijk land is... wat, een, wat een, een geweldige toekomst tegemoet gaat. Het is wel, toen ik er werkte, en ik heb vier jaar gewerkt... toen zat ik op, in projecten, op plekken waar geen enkele infrastructuur was... Geen enkel, geen enkel wegennet, je kon er niet eens rijden met een auto... er waren geen stenen gebouwen, er waren geen markten. Dus het is ten opzichte van... Als je het hebt over onontwikkeld, uh, onderontwikkeld... Dan is, het, dan is het het meest extreme voorbeeld. En dan hebben we het over uh, een, een nieuw land... wat eigenlijk geen enkele bestuurlijke capaciteit heeft... waar uh, soldaten de, de macht uitmaken. En die proberen dan politi politici te spelen en bestuurder te spelen. Dat lukt voor geen meter. Hmm. Uh, dus dus, dus uh, het zal nog, het zal nog een, een decennia duren... voordat het land uh, op, een, op een goede manier mee kan doen in de regionale economie. Maar het is... had het misschien beter niet kunnen gebeuren, de afscheiding ten opzichte van een, uh, een oorlog van uh, uh, 40 jaar, uh, waarbij er miljoenen mensen zijn overleden um, en, en het zuiden volledig gemarginaliseerd werd door het noorden uh, en er continu uh, uh, uh, conflict was, is dit natuurlijk wel, en zeker in de ogen van de mensen al daar, is dit een verbetering. Ze zijn nu in staat, ze, ze, uh, ze hebben in ieder geval voor het grootste gedeelte veiligheid, er wordt niet meer gebombardeerd, en ze kunnen over hun eigen lot bes beschikken en ze kunnen hun eigen fouten maken. En daar zijn, ze daar zijn ze ontzettend blij mee, ze zijn er ontzettend trots op. En dat viel me ook enorm op toen ik Binnenkwam in het land dat ze, daar, dat, ze daar, dat ze daar nog steeds ondanks alle problemen ontzettend trots en blij mee zijn blijven. Ja, wij zitten natuurlijk met een ongeduldige westerse blik naar te kijken. Misschien is het wel best knap hoeveel ze in een jaar gedaan hebben. Kan je dat ook zeggen? Ik moet zeggen, toen ik daar wegging, toen had ik eigenlijk erger. Ik had verwacht dat ze verder terug zouden vallen, want ik had verwacht dat ze dat ze dat er intern problemen zouden komen en dat er intern oorlog zou, zou, zou, zou gaan ontstaan in Zuid-Sudan. Dus. dus Goed, ik, ik dat, is niet was in, dat is niet gebeurd. Maar er zijn tussen al, noord en zuid wel. Tussen noord en zuid dan weer wel. En eigenlijk is maar het dat zo. Maar dat was zo, toch? Dat was al zo, maar eigenlijk is het nu, dat, dat is weer verder gegaan. Eigenlijk is het nog zo dat Zuid-Sudan een beetje nog steeds in de mode zit... van uh, het probleem, ons probleem, is het noordelijke Sudan. En ze kijken niet zozeer naar hun eigen problemen... en proberen, en proberen die op te lossen. En hebben eigenlijk daar onvoldoende capaciteit voor uh, en ervaring mee. Ja. En dus um, uh, is het ook uh, een beetje de vraag... maar wat de buitenwereld zeg maar, reëel kan verwachten van zo'n nieuw land... Uh, dat, uh, dat, uh, dat zal nog uh, jaren duren voordat het uh, op, uh, enigszins op het niveau is... van de buurlanden zoals Oeganda, uh, ja. Ethiopië. En Kenië. de ondernemers van het jaar zitten hier nog. De jonge ondernemers van het jaar, Stijn en Bernd. Jullie kunnen alles, althans, dat was de sfeer die in het vorige gesprek hing. Als jullie ik denk dit horen, dat oh. we niet kunnen hè, Thijs. Oh, is dat dus zo? Dan ja? ze ja. ja. aan de stropdas. Ik nee, ja, niet, ja, nee niet, aan ja, de niet aan de stropdas. De maar... levensbehoefte, denk ik denk, zo nee. nee, maar als je dit hoort, denk je dan niet van wij zouden daar ook iets kunnen? Niet zozeer voor jezelf, maar voor de mensen daar. Uh, pff, ja, dat ligt heel gecompliceerd. Ik heb, ik heb zelf een half jaar in Rusland gewoond, uh, en dat is natuurlijk ook een maatschappij die nog helemaal niet functioneert en waarbij een rechtssysteem nog wordt opgebouwd. En ik merk heel erg, toen ik daar een half jaar zat... en ook omdat je dan een keer de andere kant van het verhaal hoort... dat wij Westerlingen wel heel makkelijk zeggen... Maar waarom is er nog geen democratie? Waarom uh, zijn er nog niet in elke dorp een uh, rechterlijke macht... die mij kan vertellen wat, uh, wat het, wat het is, uh, hoe het werkt? Maar zo snel gaat het nou eenmaal niet. En dit land is verscheurd, is opgeknipt uh, en dat duurt nog jaren. En als ik, als ik de, de analyse van Ayan hoor, dan, ja. dan sluit ik me daar wel graag bij aan. Ja, uh, maar het denk is je, misschien al dat het beter. Juist, juist types zoals jullie, die, die nergens eigenlijk een probleem van maken, misschien daar wel iets kunnen doen. Nou, ik denk op, denk op termijn wel. Um, alleen daar moet je zelf eerst voor rijpen, denk ik. En uh, ik was laatst in Zuid-Afrika, of vanaf vandaag beginnen we ook in Zuid-Afrika met ons product introduceren. Uh, en daar kun je dat heel mooi zien. Hè? Ik ben daar acht dagen geweest, maar je gaat wel naar een lodge toe. Waar bijvoorbeeld de donkerbevolking uit, uit een township werkt. Dus daarmee kun je wel, denk ik, wat doen als individu. Maar ik denk dat de tijd pas echt komt over 10 tot 15 jaar, dat wij wat meer voor de maatschappij kunnen doen, omdat je meer ervaring hebt, omdat je meer kennis hebt, et cetera. heen ja, komt. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat deze, de, deze jonge heren uh, met al hun energie en al hun talent... Nog, nog steeds uh, enigszins opgegeten zouden worden door de politici al daar, door de, leger, de legerleiders al daar. moeten daar nu niet daar... heen, zeggen nou, wij het is Het is een beetje het wilde westen. Ik, ik, kwam, ik, kwam, dat, ik kwam dat tegen op het vliegveld van Juba. Um, uh, een, een vreselijke ga, uh, chaos. Uh, maar je ziet er allerlei ondernemers uit de regio naar binnen, naar binnen vliegen. En dat zijn mensen die, uh, die in Afrika gerijpt zijn en ervaren waren zijn. En die hebben het daar lastig. Omdat er geen enkele infrastructuur bestaat en geen enkele regel bestaat... En nou, alle regels die er zijn, die worden van de ene dag op de andere het dag... Het klinkt uh, bijna als niet een land. Het, het, het is, is chaos. Het is, het, is, het is wel degelijk... Het, is, uh, goed, het moet, Inderdaad, het moet een beetje, een, een beetje reëel zijn. Want het is pas sinds een jaar een land. Het is een, het is een land met enorme achterstanden. Die achterstanden moeten eerst ingehaald worden. En er moet een nieuwe generatie mensen opstaan... Die, uh, die niet in de oorlog uh, volwassen is geworden. Want het enige wat ze kennen, tot nu toe, is, uh, is vechten. U was twee, jaar, of twee weken geleden in een vluchtelingenkamp. Uh, ja, hoe is het daar, klinkt raar, maar het gaat daar niet goed. Nee, en dit is, het, dit is het probleem dat stamt nog uit de oorlog uh, tussen uh, de oorlog die nu is, nu dus is afgesloten. Deze vluchtelingen die zijn uh, sinds uh, september zijn ze de grens overgekomen van het noorden van Sudan, dus het, het, het, het Sudan en dan Zuid-Sudan is dus het andere land. Vanuit Sudan naar Zuid-Sudan zijn ze gevlucht. Die zijn daar, uh, uh, naar wij weten, uh, worden gebombardeerd, worden geschoten, uh, uh, worden ze verjaagd uit dorpen, worden uh, dorpen afgebrand, soms met, uh, met de mensen er nog in. Mm. Uh, dus dat zijn verhalen die we kennen uit, uh, uit Sudan. En deze mensen zijn dus met tienduizenden tegelijkertijd. En toen ik er net was, zijn ze de grens overgestoken sinds eind vorig jaar. En toen ik er net was, is er één groep in één keer in een helle tocht van die weken duurde. In één keer van 40.000 man groot is de grens overgestoken. En die kwamen daar aan in de meest vreselijke omstandigheden. En daar zijn we toen als artsen zonder grenzen mee aan het werk gegaan. Ja, en hoe groot is dat kamp? Hoeveel mensen zitten er? Um, uh, er zitten nu in verschillende kampen 110.000. Deze nieuwe groep was 40.000 uh, groot. En die, die, die reizen dus van de grens, het grensgebied waar, waar wij ze tegenkwamen... en reizen ze dus, uh, dus uh, zo langzamerhand naar die kampen toe. En, uh, maar dat, dat, dat, dat gaat in een ontzettend onherbergzame gebied. Het is één grote modderpoel, Rusland is er niks bij. Uh, en je kan er dus ontzettend moeilijk hulp organiseren. Ja. En ons team is toen met ze meegereisd zo langzamerhand. Uh, ze waren uitgeput, uitgedroogd, uitgehongerd. Uh, en tijdens die reis zag je het gebeuren. Dat, dat, dat ouderen werden achtergelaten, dat kinderen overleden. Um, en uiteindelijk zijn ze dan terechtgekomen. Nu, zolang ze brand komen ze in kampen terecht. Maar die kampen zijn, zijn ook ontzettend problematisch... want die zijn, uh, uh, die zijn overstroomd. Het is nu regenseizoen daar... Ja. en het is een van de meest natte gebieden van zuid sudan Is er en... voldoende hulp nu of nog steeds niet? De omstandigheden zijn dusdanig slecht en dusdanig moeilijk... dat het heel erg uh, moeilijk is om die hulp te mobiliseren. Wij zitten daar met, uh, met een team van, uh, van 40 man. Um, uh, op één plek en dan op andere plekken in de buurt ook nog eens met uh, grotere teams. Uh, er zijn ook nog andere organisaties. De Verenigde Naties uh, is er, maar het is, het is, het is wel zo... Het, de, de, de omstandigheden zijn zo extreem slecht... dat de hulp die er nu geboden wordt alsnog onvoldoende is. Poel. ja. We praten God, zo we dan? Meteen, meteen nog een misschien even verder. Ja. De Radio 1, Sportzomer jukebox. Moest uw vrouw bevallen op het moment dat Anton Geesink goud won in Tokio? Of voelde u misschien in 1984 aan uw extra oog... dat Ria Stalman de Olympische gouden medaille zou winnen? Op radio1.nl staan 100 kippenveldmomenten uit de Nederlandse sportgeschiedenis En wij zijn op zoek naar uw persoonlijke herinneringen aan die momenten. Aan de telefoon Hannie Palmen. Goedemorgen, u heeft gekozen voor de man die het volgende uur te gast is, namelijk Richard Krajček. Dat kan natuurlijk maar één fragment zijn, laten we even luisteren. Dit is wel een prachtig moment hoor. Hij kan op de tweede service spelen. Hij beweegt nog eens wat. Draait wat met het trekkend. dribbelt op de baseline. Blijft bewegen. Dat is verstandig. Een slice. Return. Voorzichtig gespeeld van Krajcik. Maar hij mag met voorhand het initiatief in de rally overnemen. Hij mag nog een keer met voorhand het initiatief overnemen. Houdt de bal op de baan. Neemt geen risico. Een prachtige voorhand is dat gespeeld van Krajcik. En valt op zijn knieën op het centercore. Heft de handen ten hemel. En dat is volkomen terecht. Valt achterover. Hij heeft hier gewonnen. Van Stieg hij heeft hier gewonnen van Semperus, heeft hier gisteren gewonnen van Stoltenberg en hij heeft vandaag gewonnen van Washington. Het is een prachtig moment voor deze sportman Richard Krajacek, die ontroerd naar de stoel loopt, de scheidsrechter en de hand krijgt. Heel, heel erg... Mevrouw Palmen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb voor hem. Ja, wat maakt speciaal dit fragment zo mooi voor u? Nou, het speciale is dat um, de liefde voor sport heb ik bijgekregen van mijn grootvader. Die, uh, ik heb er als meisje een, uh, een tijdje gewoond. En mijn opa was zo ontzettend fanatiek met sporten. Um, hij stond zelfs midden in de nacht op voor een mooie sportwedstrijd. Ja. En hij heeft mij die liefde gewoon meegegeven. En um, in 1997 is hij overleden. Dus in 1996 meemaken dat Richard Krajicek Wimbledon wint. Ja, dat is uh, nog steeds elk jaar, denk ik, eraan als de Wimbledon-finale wordt gespeeld. En ging u dus. samen met uw opa flink uit de dak? Nou, flink uit de dak. Um, Zo'n type was hij niet. Um, en, um, maar wel Brok in de keel. <laughs> Een, en ik een mooi fragment in ieder geval, goed om weer even te horen. Volgend ja. uur, dus eigenlijk zo meteen, uh, iets na twaalf, is Richard Krijtjeck te gast bij ons? Ja, dat hoorde ik. Ja, is er nog iets wat u speciaal van hem wil weten? Ja, nou, ik zou wel willen weten wat er uh, gebeurt uh, de dag na zo'n winst. Want het is natuurlijk uh, sportgeschiedenis, wat hij heeft geschreven voor Nederland... Mm -hmm. Dus wat gebeurt er zo'n zo dag helaas? Uh, heeft hij überhaupt dan wel geslapen? En ben je dan ook wel bij de, bij de tijd en zo? Wat, wat gebeurt er? We gaan het vragen. Ja. Hannie Palm, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja, Stijn Pelle en Bernd Damme, de beste jonge ondernemers van 2012 zijn u nog. Houden jullie eigenlijk van sport? Ja, enorm. Ik heb in mijn uh, juniorentijd nog zelf professionele atletiek gedaan, hardlopen. Ik okay. was wel eens op Nederlands kampioenschap met ijs gewonnen. Kijk. Ik hou heel veel van sport. Ja. Ik sport ja. zelf wel wat minder de laatste paar ja. jaar. Ik heb hier ook al mijn buik zien. Maar goed. Eh, nou, dat erg... is, dan mee. Oh, ja. het is een radio. Eerlijk, dat maakt, maakt niet uit. dat We We is webcam. <laughs> uh, maar daarnaast ook wel heel erg van sporten. Uh, dus uh, met name zeilen uh, en uh, skiën. Dus ik ben nogal fanaat van of piste -skiën. Dus Toen ik het ongeluk met Friese was, uh, bedacht ik mezelf ook dat ik een keer een Lawine had meegemaakt. En dat is toch en wel een En uh, ook. Ja, en ook oh, ja. Ja. Dagelijks. Nou, ja, goed, niet Heerkamp, er is een heel politiek debat gaande over snijden in ontwikkelingshulp. Nederland geeft veel hulp aan Zuid-Soedan. Is dat zinnig? Kunnen, moeten we daarmee doorgaan of zegt u van nou? Um, ik denk dat ze vooral in ieder geval veel noodhulp nodig hebben. Um, voor vluchtelingen en uh, slachtoffers van geweld en zeker op dit moment. Uh, ontwikkelingshulp, uh, dat moet uh, volgens mij heel, heel erg voorzichtig ingezet worden... en via uh, betrouwbare kanalen en wellicht wat betrouwbaarder dan ze op dit moment zijn. Want zijn die te vinden daar? Die zijn er wel, maar je moet goed zoeken en je moet de situatie goed kennen. Dus, dus het is ook een kwestie van niet, niet alleen willen helpen... maar ook weten hoe je goed kan helpen in de specifieke context van zuid zuid Want er gaat nu veel geld van ons tussen aanhalingstekens... wat daar naartoe gaat verloren? Um, de president heeft uh, niet al, al te lange tijd geleden een, een bombrief geschreven... Uh, waarin stond dat uh, van de vele miljoenen die er sinds de onafhankelijkheid uh, waren geschonken... Uh, veel te veel waren uh, kwijtgeraakt. En dat, uh, hij, hij riep iedereen op, alle politici op, om dat geld uh, op een uh, anoniem uh, terug te geven... Zonder, zonder dat ze daarvoor straf zouden krijgen. Zo. Okay. Dus het is, uh, uh, qua corruptie is het, uh, is, het, uh, uh, is het heel erg snel een van de me meer corrupte landen van de, van de regio geworden... Dus, en en dat, dat maakt het natuurlijk ontzettend lastig om daar, uh, om daar op uh, hele korte termijn... en dat, dat was sowieso niet reëel, maar een hele korte termijn echte ontwikkeling te verwachten. Goed, ik dank jullie allen hier aan tafel. Arjan, Heenkamp, Stijn Pelle en Damme. De Oranje soop in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteravond bingo in het pleintje en daarna ik 27 euro. Hey, en daarna ik nog een keer wat duiven. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag, ochtends, rond tien voor half elf. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey, ey. De Oranjezoom. Vanuit het Wielerdorp van Nederland, sint willebroord Nee, maar hier ga ik nooit weg. Echt niet. Of ja, of ze moeten wijdragen, hè. Luister elke dag, ochtends, rond tien voor half elf.